Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1 journaal SP-leider Emiel Roemer. Die wil wat horen van het kabinet over de JSF. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Marjan Koekoek. De top van de coalitie heeft in de zomervakantie torentjesoverleg gevoerd over uitbreiding van het kabinet met andere partijen. Dat bevestigen bronnen binnen de VVD en de PvdA top tegenover de NOS. Het overleg volgde op een gesprek aan het begin van het reces tussen VVD-fractieleider Zelstra en D66-leider Pechtold. Daarin zou de mogelijkheid van regeringsdeelname van D66 en het CDA aan de orde zijn geweest. Zelstra en Pechtold zouden hebben besproken wat er zou gebeuren als het kabinet er niet in slaagt om zijn plannen door de Eerste Kamer te loodsen. Door toetreding van deze twee partijen zou de coalitie ook in deze Kamer een meerderheid hebben. De gesprekken over uitbreiding van de coalitie hebben uiteindelijk nergens toe geleid. De PVDA laat haar verzet tegen de JSF als opvolger van de F-16 varen. Volgens goed ingevoerde bronnen in Den Haag is daarmee de kans groot dat het kabinet nog deze maand een besluit neemt over de aanschaf van 35 JSF's. Het besluit hangt samen met de internationale situatie, zegt verslaggever Wilco Boom. Die situatie die is buitengewoon ingewikkeld met allerlei groeperingen... zoals Al-Qaeda en Hezbollah... die over steeds betere wapensystemen beschikken. Nou, volgens het kabinet heeft Nederland daarvoor een veelzijdige krijgsmacht nodig... met een luchtmacht die verschillende taken uit kan voeren. En de conclusie is dat de JSF dan toch het beste toestel is voor de beste prijs. Haagse bronnen wijzen er nog wel op dat de Algemene Rekenkamer... op dit moment de laatste hand legt aan berekeningen over de JSF. Als de rekenkamer tot de conclusie komt dat er voor het beschikbare budget... veel minder dan 35 toestellen kunnen worden gekocht... dan kan dat nog roet in het eten gooien. De strijd in Syrië heeft het leven gekost aan een chirurg van artsen zonder grenzen. Het lichaam van de 28-jarige Syriër werd dinsdag gevonden in de buurt van Aleppo. Hij werkte daar in een ziekenhuis. De omstandigheden waaronder hij is omgekomen zijn niet bekend. Artsen zonder grenzen zegt dat er sprake is van opzet. De hulporganisatie waarschuwt dat dergelijke aanvallen... directe de gevolgen hebben voor pogingen om de bevolking nog te kunnen helpen. Burgemeester Roep van Vlissingen treedt af. Hij heeft een verklaring afgelegd waarin hij zegt... dat hij niet onrechtmatig heeft gehandeld... maar dat hij opstapt om de bestuurbaarheid van de gemeente te waarborgen. Door alle commotie om mijn persoon dreigt de stad de gemeente... onbestuurbaar te worden. En vanwege de bestuurbaarheid van deze stad, van deze gemeente... niet vanwege de bonnetjes of verbindend leiderschap, zoals door sommigen is beweerd. Overigens had ik dit graag op een andere manier en eerder vernomen. Dus zoals gezegd, vanwege de bestuurbaarheid van de stad... heb ik besloten mijn ambt, burgemeester van Vlissingen, neer te leggen. Vanochtend bleek dat bijna alle partijen in de Vlissingse gemeenteraad... vinden dat Roep weg moet. De positie van de CDA is onder druk komen te staan... door zijn declaratiegedrag. Het overschot aan damherten in de waterleiding Duinen bij Zandvoort mag worden afgeschoten. De gemeenteraad van Amsterdam, de eigenaar van het gebied, heeft ingestemd met het besluit van het college van burgemeester en wethouders. Er zitten nu te veel herten in de duinen. Afgelopen winter ontstond een gebrek aan voedsel, waardoor 200 herten doodgingen. Op Paleis het Loo heeft koning Willem-Alexander het eerste exemplaar gekregen van het boek Mijn Droom voor ons Land, Inspiratie voor de Koning. In dat boek staan 300 toekomstdromen die Nederlanders hebben ingestuurd. Voorzitter Weijers van het Inhuldigingscomité zei dat het boek bedoeld is om de koning te inspireren en om alle Nederlanders positief te laten nadenken over de toekomst. De twaalfde etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Philippe Gilbert... De Belg was in Tarragona de snelste van het peloton... voor de noor Boasson hagen en de argentijn Richaise. De Italiaan Nibali blijft leider in het algemeen klassement. Dan nog het weer. Het is vanavond helder en het blijft nog lang warm. Morgen eerst zonnig, later komt er wat bewolking... en in het zuidwesten kan er een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 25 tot 30 graden. In het weekend is het minder warm... en vooral op zondag is er een vrij grote kans op regenbuien. Een drukke avondspits. Wijnand Zwanen, hoe is het nu op de weg? Nou, nog niet heel veel beter, want er staat nog ruim 200 kilometer file. Een groot deel daarvan staat op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. 25 kilometer file tussen knopend De Poel bij Goes en knopend Markiezaad. Uh, er is weer één rijstrook vrij nadat er een vrachtwagen in brand was gevlogen. Ze zijn nog wel bezig met het opruimen. Dus omrijden is toch wel beter vanuit Vlissingen. Vanaf knopend De Poel via de Zeelandbrug over de N256... Verder is er een ongeluk gebeurd op de A6, Ledistad richting Emmeloord. Dat veroorzaakt 12 kilometer file voor de Ketelbrug. Op de A7 Heerenveen richting Groningen, ook 12 kilometer... tussen Marem en Hoogkerk, zijn daar nog bezig met technisch onderzoek. Een Kapot, kapotte vrachtwagen houdt de boel op op de A12... Utrecht richting Arnhem, voorknopend grijzoord, 10 kilometer. Die vrachtwagen staat iets verderop op de A50 bij de Afrit-Schaarsbergen. De aanrijding op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... tussen Maasdijk en Vlaardingen-West, 9 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. En de A58 Eindhoven richting Tilburg bij Oorschot, 7 kilometer. Door een paar aanrijdingen zijn twee rijstroken dicht.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 Lucella Carasso. Zeven minuten over zes is het. In juni maakte minister Hennis van Defensie duidelijk dat er nog geen besluit genomen was over de aankoop van de JSF. De toekomst van de hele krijgsmacht komt in een nota te staan, zei ze. De vervanging van de F-16 maakt er deel van uit. Ik heb het parlement toegezegd om dat te doen voor de begrotingsbehandeling dit najaar. Ja, dat moment zit er aan te komen, Wilco Boom, Onze verslaggever hoorde vanmiddag dat de PvdA het verzet tegen de JSF heeft opgegeven, uh, Wilco. Er was natuurlijk jarenlang verzet bij de PvdA. Wat is er uh, gebeurd dat ze nu zeggen, nou ja, oké. Okay. Nou ja, in de, in de formatie hebben VVD en Partij van de Arbeid afgesproken. We gaan er nog één keer goed naar kijken. Eigenlijk waren Rutte en Samsom op dat moment al zover om de knoop door te hakken. Samsom zei, doe dan maar, dan zijn we er vanaf. En Rutte zei, ik hoef hem eigenlijk niet eens meer, laat maar zitten. Nou, omdat er heel... Erg veel onduidelijkheid was over de cijfers. Want wat dat betreft, dat is niet de sterkste kant van defensie. Spraken ze af: we laten een onderzoek instellen door de rekenkamer en een nieuwe visie op de toekomst van de krijgsmacht schrijven. Nou ja, daar vloeit nu uit voort dat Nederland een zeer veelzijdig vliegtuig nodig heeft. Een vliegtuig dat alles kan. Luchtgevechten, bommenwerpen, inlichtingenoperaties. Ja, en dan schijnt toch die JSF als beste uit de bus te komen. En vandaar dat er nu bij de PvdA sprake is van een verzoeningsproces richting Joint Strike Fighter. Ja, maar dat uh, rapport van de de Rekenkamer, dat is er toch nog niet? Of, of in ieder geval niet bij ons? Dat is niet bij ons, dat is ook nog nergens, behalve bij de Rekenkamer zelf, maar de betrokken partijen, PvdA, VVD, weten natuurlijk precies met welke informatie de Rekenkamer werkt, want die informatie die komt van de ministeries die hierbij betrokken zijn, zoals Defensie en Buitenlandse Zaken. Dus ze kunnen ook wel een beetje verwachten wat daarin zou komen te staan. Partij van de Arbeid, mensen die ik heb gesproken houden overigens nadrukkelijk de mogelijkheid open. Als de Rekenkamer nou concludeert dat toestel, dan kunnen we er toch maar 20 van kopen omdat ze te duur zijn. Ja, dan gaat het hele feest niet door. Maar de verwachting is dat er 30 à 40 gekocht kunnen worden. En dan, uh, ja, dan zijn de laatste obstakels voor de aanschaf wel zo'n beetje verdwenen. En er wordt een bedrag bij genoemd van 4,5 miljard euro. Denkt de PvdA dat goed politiek te kunnen verkopen... in deze tijden van bezuinigingen? Uh, nee, dat verwachten ze niet. Ze snappen natuurlijk zelf ook wel dat het heel uh, ingewikkeld is. Ze hadden dat liever anders gehad. Uh, liever een ander toestel ook... omdat ze dan makkelijker hadden kunnen vertellen... ja, zie je, die JSF hebben we tegengehouden... Maar ja, het lijkt toch echt het beste toestel voor de beste prijs te zijn, horen we bij de PVDA, en daarmee wordt het een beetje onvermijdelijk. We zitten gewoon klem, zijn hoge PVDA. Nou ja, het enige alternatief is dan geen nieuwe straaljager, maar dan hebben we geen luchtmacht meer, en dat vindt de Partij van de Arbeid geen optie, want als Nederland zijn troepen uitzendt, gaan er gaat er eigen luchtsteun mee en dan heb je dus uh, straaljagers nodig. Ja, en verder hopen ze dus uit te kunnen leggen... dat uh, die 6 miljard die nu moet worden bezuinigd... Uh, dat dat niks met het vliegtuig te maken heeft... want dat hoeft pas over een aantal jaren betaald te worden... en het geld voor die uh, straaljagers is ook al lang gereserveerd. Ja, en gaat het niet op aan de JSF dan gaat het op aan een andere straaljager. Want wat de Partij van de Arbeid betreft... en de meeste andere partijen in de Tweede Kamer... gaat Nederland niet zonder luchtmacht de toekomst in. Goed, ik ga door naar Emiel Roemer, fractievoorzitter van de SP. Goedenavond, meneer Roemer. Goedenavond. Als u het zo hoort, bent u overtuigd? Nee, absoluut niet. Het is echt onbe onbegrijpelijk wat er hier gebeurt. Een jaar geleden hebben we samen nog met de Partij van de Arbeid... een motie ingediend om ermee te stoppen. Dat heeft een Kamermeerderheid gehaald. Dus er ligt een Kamermeerderheidsmotie om stop met de JSF... en nu draait op wederom een belangrijk onderwerp als een blad aan een boom. Ja, zo gaat dat in een coalitie. Hè? En, en ze hebben nieuwe gegevens... dat het toch echt uh, de goedkoopste en de beste is. Ja, het is echt uh, ons. En 3 juli hebben ze blijkbaar dat besluit al genomen. Dus ik weet niet waar die rekenkamer nog allemaal verdient. Want uh, die komen uh, in september of oktober pas eens een keer met een rapport. We hebben ook een onderzoeksrapport uh, gekregen van bureau Klingendaal. Die hebben een aantal uh, opties hebben ze helemaal uitgewerkt. Zonder de JSF, waar het heel goed mogelijk is om alternatieven uh, te bedenken. Uh, ja, want... We we had het over een vliegende vira, al, ja, het, als de, de afgelopen tijd is er zoveel mis met het toestel. Het, uh, het hapert, hij kan de lucht niet in als het omweert. Het is veel duurder geworden uh, sinds het begin uh, dat ze ermee gestart zijn. Dus we hebben het inderdaad een haperende vira uh, genoemd. Kijk, en de huidige F-16 toestellen, die kunnen nog zeker tien jaar mee. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de hele nieuwe ontwikkeling... waar het gaat over drones. Niet dat ik daar zo blij mee ben, maar het is wel een ontwikkeling... waar je rekening mee moet houden. Dus al die argumenten die nu genoemd zijn, die, uh, ja, die slaan kant nog wel. Want... Want uh, welk toestel moet Defensie dan op termijn volgens u kopen? Behalve dan drones? Nou, het is even de vraag of je dat uh, op termijn moet doen. En als je Want over u hoeft jaar... geen luchtmacht meer? Nou, het is even de vraag of je dat over tien jaar moet doen. En als je dat uh, weet, wel wilt, dan is het nog de vraag om hoeveel gaat het. En dan kun je ze ook gewoon van de plank afhalen. Je hebt de te liggen, je hebt er meerdere liggen... Uh, die dan uh, wel of niet voldoen. En dan kun je nog kijken van wat is de toekomst... voor een kleinere luchtmacht die uh, uh, klaar is voor vredesoperaties. Uh, en uh, dit is echt een toestel die je kunt gebruiken voor de meest zware oorlogsaanvallen. Nou, die moet je niet eens willen hebben. Los van de 4,5 miljard die het gaat kosten... in een tijd waarin we het geld heel erg hard nodig hebben... voor de ouderenzorg, voor het onderwijs... en noem al die terreinen maar op waar nu op bekibbeld werd. Goed, dus u uh, wil, neem ik aan, in uh, debat met de regering? Ik heb in ieder geval vandaag om een uh, brief van de minister-president uh, gevraagd... van uh, hoe kan het nou dat er eerst allemaal gezegd wordt... van we wachten tot september... en dan blijkt er in juli al lang een besluit genomen te zijn. En ik wil ook de rol weten van de minister van Buitenland... Want die heeft er blijkbaar ook een rol in gespeeld en doorgedrukt... dat er nu maar 35 toestellen gekocht moeten gaan worden in deze tijd. Dat is onbegrijpelijk. Ook meneer Roemer, dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedenavond. De twaalfde etappe van de Ronde van Spanje... was er op voorhand eentje waar de sprinters zich op verheugden. De finish lag in de stad Tarragona. Joris van den Berg, uh, je hebt ernaar gekeken. Is het ook uitgedraaid op een massasprint? Het werd een massasprint, ja. Maar het, het werd een sprint waarin de vaart niet hoog genoeg lag. Het is elke keer wat met de sprinters in de, in de Ronde van Spanje. Dat komt doordat er geen organisatie is. Er is geen, geen echte topsprinter. En tot nu toe is het allemaal een beetje heerlijk ongeorganiseerd. En vandaag had je heel veel draaien en keren in de finale... En daardoor kwam er niet echt een sprintorganisatie op gang. En er was één man die dat heel goed gezien had, eigenlijk twee. Edvard boasson Hagen, de Noor, dus zelf een behoorlijk goede sprinter. Die ging vlak voor de finish weg, doordat zijn ploeggenoot Oeran een gat liet vallen, zoals dat heet. Daardoor ontstond er ruimte voor die Noor en die ging op 500 meter van de finish weg. Hij leek te gaan winnen en toen was het een beetje heuvel op richting de finish. En daar kwam eindelijk de wereldkampioen aan, Gilbert hij, raakte, uh, hij, hij, hij reed naar het achterwiel van de noord toe, ging er overheen... en hij zegenvierde. En dat was voor hem de eerste overwinning van dit seizoen. En de vloek van de regenboogtrui lijkt daarmee te zijn gedaan. Ja, zeg, in, in zo'n etappe zijn er ook altijd de avonturiers die het proberen. Uh, was dat vandaag ook het geval? Altijd. Je hebt er altijd. Nu had je weer twee Fransen. De ene heet Zengle, de andere Cédric Pinot. En er was een man zelfs uit Uruguay met de naam Ferrari... Die drie hebben er de hele dag voorop gereden. Er was er nog een late uitval van Tony Martin. Hebben we eerder gezien deze ronde. Hij probeerde het nu weer. Maar deze keer was het een veel korter leven beschoren. Hij, hij ja, kwam twee kilometer niet volop. uitgevallen, maar een uitval. Een late uitval, een late aanval. Het <laughs> mag allebei gezegd worden. Ja, nee, maar, maar hij werd teruggepakt. Hij probeerde het weer. Gisteren werd hij tweede in de tijdrit. En dat wou hij denk ik rechtzetten. Lukte niet. Uh, en als je kijkt naar het klassement. Zijn er nog renners in de problemen gekomen die, die kans maken? Ja, die Pozzo Vivo. Die gisteren is een goede tijdrit reed. Die reed in de slotfase lek. Maar dat een klein Italiaan, goede klimmer... maar doordat het zo'n risicovolle slotfase was... hadden ze de veilige zone voor lekrijden en opvallen... wat betreft de tijdverlies... vergroot van drie naar vijf kilometer van de finish. En dat wist hij heel goed. Hij stapte ook heel rustig van zijn fiets. Lekker achterband, werd verholpen. En hij heeft dus geen tijdverlies daarbij opgelopen. Heel Joris van den Berg, dank je wel. Dan gaan we nog even terug naar Den Haag. Uh, Joost Vullings, wij hadden eerder een gesprek... over de zomerflirt van Alexander Pechtold... met uh, de coalitie... Er zou nog voor half zeven uitsluitsel komen... of er een, uh, een Kamerdebat over komt. Weet jij inmiddels of dat er komt? Nee, dat debat uh, komt, komt er niet. Geert Wilders wilde graag dat debat. Hij ziet er vanaf. Want ja, kijk, hij volgt de berichtgeving. Kijk, hij had het liefst natuurlijk een debat gehad... waarbij hij het kabinet kon neerzetten... als amrechtig, paniekerig, op zoek naar steun. Want het is een minderheidskabinet in de Eerste Kamer. Dat was het beeld wat hij wilde neerzetten. Maar ja, er is een kans dat wellicht Alexander Pech... tot juist de flirt is gestart omdat hij zo graag wilde meeregeren. Ja, en dan heeft het voor de niet zoveel zin, want dan breng je een oppositie-collega eh, in problemen. En het probleem is: het, de bedoeling is natuurlijk om het kabinet in de problemen te brengen. Oké, okay, duidelijk. Joost Vullings was dat vanuit Den Haag. Je moet de nieuwe koning inspireren bij zijn taak: Het Droomboek. Daarin staan de beste en inspirerendste toekomstdromen voor het Koninkrijk. Koning Willem-Alexander kreeg vanmiddag dat boek uitgereikt. De rest van Nederland kan het sinds zes uur vanavond kopen bij de boekhandel... of ophalen, Menno Reemeyer. Moet je ervoor betalen? Nee, het is gratis. Um, tenminste, ja, bonnetjes, hè? Ja, het is hè? gratis, ja. ja, ja. Waar de bonnen die we uh, in de bus hebben gekregen, Lucella, En dan hoor ik van veel mensen... Ik oh, heb hem niet nou, gekregen. Oh, nee, ik heb hem niet ja, gekregen heb je niet gekregen. Misschien nee. heb je niet goed gekeken. Want Volgens mij zat hij in een envelop. Die mevrouw had hem nog net bij zich. Van de oh postcode ja. loterij. Oh ja, die gooi ik altijd we weg. Dat is aan de bewoners van dit adres. Juist. Sorry hoor. Dat ja, gebeurde ons ook bij Ik weet dat mag zeggen. Maar... Ja, dat geeft niet. U heeft hem nog wel. Ja, een mevrouw staat hier. Die staat hem altijd. Waarom zo snel? Wat zeg je? Waarom, waarom zo snel? Het is net zes uur geweest. Ja, nou, ik kwam hier toevallig langs. Ik, denk, ik had hem in mijn portemonnee of in mijn tas zitten, het bonnetje. Ik denk dan, nou, dan rijd ik meteen even langs. Ja, dat de... ben ik misschien wel weer te laat. Ja, en dat had, al me zo... gewoonlijk. had me zo gekund, want uh, mevrouw is niet uh, de eerste en ook niet de enige. Uh, jullie hebben al een hele stapel liggen. Hoeveel schat je inmiddels uh, weggegeven? Nou, ik denk een stuk of honderd al. Oh, zo Ho een nou. stuk of honderd. Ja, ze stonden hier echt uh, buiten de deur, uh, Luzella, bij de boekhandel in Apeldoorn op het marktplein. Uh, hoeveel heeft u er op voorraad? Nou, nu nog, uh, ik denk ongeveer 2500. Nee, er waren er 2500 binnengekomen, zo was het. En ik denk dat er nu toch al 150, zo ongeveer, 150 weg zijn al. Ja, ja. de cijfers stijgen per, per minuut bij ons inmiddels. Ja, dat inmiddels. gaat hard. Maar, dat ja. Had u het verwacht? Um, nou ja, ik had een beetje wisselen. Ja. Ik, ik wist eigenlijk niet precies wat we zouden moeten verwachten. Dus eigenlijk nee is mijn antwoord. Maar ik merkte al de vorige week dat het begon te broeien. En de mensen begonnen te bellen. En waar blijft het nou? En wanneer kan ik het al eerder halen? Nee, mevrouw, helaas. Het kan echt pas op donderdag. Ja. Nee, dat, het is echt, je voelt het ja. aanzwellen, zeg maar. Maar Apeldoorn is ook wel een beetje een, een koninklijke. Stad, dorp, hè? Ja, ja, ja, dat wel. We hebben natuurlijk het LO. En ja. ja, we zijn wel erg verbonden met het Oranjehuis. Ja, ja. Dus uh, dat is natuurlijk wel logisch ja. dat het hier had. Het is niet alleen in boekvorm. Het is een, ik, ik loop even naar de kassen, want daar liggen de, de stapels. En die gaan echt als uh, zoete broodjes uh, over de toonbank. Het is een vierkant boekje met het Koningspaard en de kindjes erop. De bordesscène van 30 april, want daar komt het natuurlijk allemaal uit voort. Voor mensen die uh, slechtziend zijn of blind, is het ook in Braille. Er is een luisterboek. En het is sinds uh, 6 uur ook te downloaden op de site van het inhuldigingscomité. Ga maar niet vragen naar het adres, maar het is iets met het droomboek. En als iemand googelt, vindt hij dat vast wel. Wenno Reemmeijer, dankjewel voor jouw bericht vanuit Apeldoorn... bij een boekhandel daar. We gaan naar wijnland voor de verkeersinformatie. Ja, veel problemen op de weg. De A6 is wel weer vrijgegeven richting het noorden... bij de Ketelbrug na een aantal aanrijdingen. 11 kilometer verder nog. Kunnen we nog niet zeggen van de A7 Heerenveen richting Groningen. Daar gebeurde een ernstig ongeluk bij Hoogkerk voor Groningen. 12 kilometer verder vanaf Marem. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. In het Westland een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland... De we staan voor Maasluis 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Ja, en dan de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Heel veel vertraging na een uh, vrachtwagenbrand bij Knoopend Markiezaat. Tussen Knoopend Poel en Knoopend Markiezaat 25 kilometer. Omrijden kan het beste via de Zeelandbrug. Over die file bij de A58 heb ik nu contact met Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat. Uh, zij staat in de verkeerscentrale. Goedenavond. Goedenavond. Ja, 25 kilometer dus nog. Het, het lost allemaal nog niet echt op. Ja, we hebben zojuist een uh, rijstrook uh, vrijgegeven. Maar het gaat inderdaad uh, wat langzamer dan we zouden willen. Uh, rond zes uur uh, zijn ze begonnen met de hooibalen uit elkaar te halen. Uh, heeft een uh, vrachtwagen met strooibalen is in de brand gegaan. Uh, waardoor de vertraging is ontstaan. En bij het hooibalen uit elkaar halen is weer gebleken dat uh, de brand weer oplaait. Dus het duurt allemaal wat langer dan uh, de verwachting was. Ja, en uh, zijn er nog andere auto's bij in de brand gevlogen met, met die hooibalen? ...die uit elkaar werden gehaald? Nee, de informatie die ik heb is dat het echt alleen om de vrachtwagen met strobalen gaat. En het is natuurlijk een uh, zeer warme dag, een tropische dag... ...dus dat is geen, uh, geen fijne situatie voor de mensen die daar zitten... ...maar er wordt wel iets aan gedaan, begrijp ik, door het Rode Kruis. Ja, de informatie die we door hebben gekregen is dat het Rode Kruis op dit moment water ter plaatse aan het uitdelen is. Ik weet niet uh, precies uh, op, over welk stuk dat gaat en of het daadwerkelijk de hele 23 kilometer zal zijn waar het water wordt uitgedeeld. Uh, mochten weggebruikers, het advies natuurlijk van ons is altijd neem water mee, maar mochten weggebruikers geen water bij zich hebben en niet willen wachten. Ik begrijp dat het langzaam gaat, maar mocht je een benzinepomp zien, uh, ga er dan even af en probeer zelf even een flesje water in te slaan. Want de temperatuur is te ja, want, want hoe, hoe is het gekomen dat die file zo lang werd? Ik, ik ken de weg niet goed. Waren er geen uh, afslagen die konden worden genomen door mensen? Er zijn wel een aantal omleidingsroutes, maar dan kom je heel snel uit op de zogenaamde U-routes. En dat zijn toch wel wat vaker het onderliggende wegennet. Uh, er is ook met de collega's in België een grootschalige omleiding ingezet... om vooral het verkeer vanuit België om te leiden. Maar uh, ja, je hebt heel snel gewoon het onderliggende wegennet nodig. Dus uh, de ruimte daar is beperkt en dan groeit de file sneller. Goed, Debbie van Slechtenhorst van uh, Rijkswaterstaat. dank u wel. Graag gedaan. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Ja, op de G20-top in Sint-Petersburg worden de economische thema's nog, eens, uh, nog steeds overvleugeld door Syrische aangelegenheden. De woordvoerder van de Russische president Poetin kondigde aan dat de Syrische minister van Buitenlandse Zaken maandag een bezoek brengt aan Moskou. David-Jan Godfroy, onze correspondent. David-Jan, hoe wordt dat geduid, dat bezoek dat nu is aangekondigd? Nou, het wordt zo geduid dat uh, de Syrië, de Syrische regering, dus kennelijk uh, door Moskou wordt beschouwd uh, wordt als, een, als een regering die legitiem is. Waar je een, een regering waar je mee praat en waar, waar je, waarvan je dus ook een minister van Buitenlandse Zaken uh, naar je hoofdstad uh, toe uitnodigt. En om dat nog eens te onderstrepen, zei de woordvoerder van president Poetin, uh, Dmitry Peskov, uh, vandaag, uh, het gaat om een wettige regering, dus de regering van Assad. En het gaat om wettige strijdkrachten. En daar doe je dus gewoon zaken mee. Anders dan de Amerikanen die zeggen... Hey, Assad en zijn regering, zijn strijdkrachten... hebben alle legitimiteit verloren... door gifgas af te schieten op de eigen burgers. Zeggen de Russen dus in dit geval van... nee, ze zitten daar, ze zijn wettig gekozen. En daar doe je dus zaken mee. En zorgt dat voor irritatie bij de andere landen die daar op de top zijn? dat is dan een, een beetje moeilijk te beoordelen, omdat we die, die mensen niet te spreken krijgen. Die zitten heel ergens anders. Maar het is wel zo dat uh, zeg maar de, steun, de directe steun voor de Amerikanen, als het gaat om, uh, om, om bombardementen op, op Syrië, wat, uh, wat de Amerikanen dus van plan zijn, ja, die is toch wel heel erg... Beperkt. Er zijn maar drie landen hier aanwezig. Uh, Frankrijk, Turkije en Australië die zich al hebben uitgesproken voor zulke, uh, zulke aanvallen. En de rest van de landen, de 16 stuks, die hebben ofwel niet besloten, of die zijn ja, die zijn er rechtstreeks tegen, zoals bijvoorbeeld China en Rusland. En dat zijn toevallig ook nog eens een keer permanente leden van de VN-veiligheidsraad. Dus niet de minste landen. Het is, hier, het is niet zo dat, dat de Amerikanen hier een, een thuiswedstrijd spelen. Nee, en, en wordt er dan een besluit uiteindelijk verwacht van een groepje landen? Of is het vooral praten in Sint-Petersburg zonder directe uitkomst over Syrië? Nee, die G20-top is een, een economische top. Die heeft helemaal geen mandaat om over dit soort politieke aangelegenheden. als uh, al, dan, al dan niet uh, een, een aanval op, op Syrië te beslissen. Daar gaat uiteindelijk. Uh, als er een internationale organisatie er is, de VN-veiligheidsraad over. Maar die wordt dus omstreden door de Amerikanen. die ja, op, op eigen gezag. en misschien samen met Frankrijk en een paar andere landen. zo'n aanval willen, willen gaan uitvoeren. Maar de G20 die gaat daar helemaal niet over. Nogmaals, dat is een economisch. Uh, Gezelschap, die kunnen beslissingen nemen of resoluties aannemen over economie... maar niet over dit soort politieke of militaire aangelegenheden. Goed, David Jan Godfra, dank voor jouw bericht vanuit Sint-Petersburg. Dan gaan we door naar Rome, want de paus die mengt zich ook steeds nadrukkelijker... in de discussie over al dan niet ingrijpen in Syrië. Voor zaterdag kondigt hij een grote vaste bijeenkomst aan, oftewel een vaste waken. Waarop iedereen welkom is die zich met de zaak verbonden voelt. Rob Zoutberg, onze correspondent in Rome. Rob, en wat, wat moet dat dan precies voor bijeenkomst worden? Nou, het is nadrukkelijk een bezinning voor de vrede. Dat is de oproep van de paus geweest. Hij heeft nadrukkelijk ook leken uh, opgeroepen om naar het Pietersplein te komen. Dus mensen die zich misschien niet katholiek voelen. Uh, maar wel uh, begaan zijn met de vrede om naar dat uh, Vaticaan toe te komen. Aan... Hey, toen werd de verbinding met Rome verbroken. We gaan even kijken of we die kunnen herstellen. Rob Zoutberg was aan het vertellen waarom De Paus een vaste waken organiseerde zaterdag. We kijken even uh, in de tussentijd, draaien we even een plaatje, of we hem kunnen bereiken. Je bent er weer op, begrijp ik. Ja, sorry. Nou, dat geeft niet. Kan gebeuren. Leken opgeroepen om naar het Pietersplein te komen. Maar inmiddels hebben zich ook moslimorganisaties... bij de oproep van de paus uh, aangesloten. Uh, nou, die komen allemaal naar het Pietersplein toe. Ook parlementariërs van de, uh, en leden van de Italiaanse regering. Allemaal naar die bijeenkomst voor de vrede van de paus. En de paus zelf geeft ook een toespraak een zaterdagavond rond 9 uur. En Wordt dan verwacht dat hij, dat hij iets gaat zeggen over al dan niet ingrijpen? Of is het vooral bedoeld voor de slachtoffers? Nou ja, hij, hij, hij mengt zich deze dagen nadrukkelijk in het debat voor de vrede tegen een ingrijpen uh, in Syrië. Hij heeft, uh, heeft ook nadrukkelijk getwitterd tegen het ge de inzet van chemische wapens. Dat heeft hij ook gedaan. Maar goed, hij, uh, hij kiest kortom voor een diplomatieke, uh, sorry, een diplomatieke oplossing in het conflict. Daar gaat zijn oproep voor uit. Kijk, dat die bijeenkomst wordt gehouden is wel bijzonder. De laatste keer was toch echt tien jaar geleden toen eh, de wereld stond aan de, aan de vooravond van een aanval op Irak, destijds door Bush. Dus zo'n bijeenkomst ook gehouden naar aanleiding van de aanvallen op de Twin Towers. Kortom, het is redelijk bijzonder dat het georganiseerd wordt door een paus nadrukkelijk, deze paus Franciscus, die zich nadrukkelijk met de zaak aan het bemoeien is. Ja, en hij zoekt ook echt contact met de hoofdrolspelers hierin. Ja. Ja, dat heeft hij vandaag gedaan. Hij heeft een uh, brief gestuurd aan Poetin over de zaak vandaag, waarin hij uh, nog, nogmaals onderstreept, laten we met nieuwe moed een vreedzame oplossing zoeken. De krant Clarine in Argentinië zegt uh, vandaag dat hij ook contact met Assad zou hebben gezocht, de paus, al is dat vandaag weer door het Vaticaan ontkend. Maar goed, er is wel die vredesbijeenkomst, nogmaals, waarvoor nadrukkelijk niet gelovigen worden uitgenodigd. En dan is er inderdaad nog het Twitter-account van de PAUS... dat uh, deze week echt helemaal vol staat van oproepen... die rechtstreeks geïnspireerd lijken door Lenin of Gandhi. Nooit meer oorlog, nooit meer oorlog, uitroepteken... getekend uh, door de PAUS. Nou, ja. uh, en zo zijn er nog een aantal geschreven. En dat past dat wel bij hem, hè? Om het zo te dat doen. Dat past bij hem. Het past bij deze man. Het past bij deze man om dat zo direct te schrijven. Het past ook bij deze man om nadrukkelijk leken uit te nodigen op het Pietersplein. Ik denk deze Paus Franciscus, die echt als bruggenbouwer voor de Vrede uh, uh, naar voren treedt. De Bruggenbouwer, Paus Franciscus. Het is helemaal in zijn geest. Hoe Rob Zoutberg was dat vanuit Rome. Dan uh, is een einde gekomen daarmee aan het Radio 1 Journaal voor deze avond. Joost Eertmans, jij zit klaar voor avond. Goedenavond. Goedenavond, Lucella. Uh, we praten over het meest trending topic op dit moment in Nederland. Of de VVD. vvd de VVD. Nee, die staat onderaan. Uh, dat is misschien ook wel weer toepasselijk. Maar um, nee, RT jeugd. RT jeugd. Dat zul je, wat betekent? Dat zou je zeggen. Nou, ik, ik ga ervan uit dat het betekent het ronde tafelgesprek Jeugdhulp. Dat bevindt zich in de Tweede Kamer, dat gesprek. En dat was vanmiddag. Um, Kijk, daar ga ik het ook over hebben. Namelijk, uh, Lucelle, als er één groep in Nederland is... die zich helemaal niks aantrekt van de crisis... dan is dat volgens mij wel onze jeugd. En daarom zitten ze ook bij bosjes in de schuldhulpsanering. Namelijk wel naar Thailand gaan... en een duur abonnementje nemen op je mobiel. Maar totaal niet bewust van de risico's. Dat is onze jeugd. Waarom zou je ook op je uitgaven leggen? Zou je zeggen, als, je, als er niemand is die je tot de orde roept... Uh, onze jeugd leeft veel te zorgeloos. Dat is mijn stelling op deze zeer fraaie donderdagavond. Bel mij nu meteen met je reactie... als je. 0800-1121. 0800-1121. Dan krijg u Peter. Hij is zeer goed gehumeurd vandaag. Of Twitter mee. Hek je eens of hek je oneens? Misschien zegt u Joost, laat ze nou leven, die jongen. Het wordt allemaal nog zwaar genoeg voor ze. Ik spreek u heel graag over onze toekomst. Opinieradio 1 is er. Direct naar het nieuws en verkeer en het weer. Tot zo. De droom van elke MKB'er...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 De PvdA verzet zich niet langer tegen de JSF als opvolger van de F-16. Goed ingeworden bronnen zeggen dat de kans nu groot is dat deze maand nog een besluit wordt genomen over de aanschaf van 35 JSF-straaljagers. De PvdA was lang kritisch, met name over de steeds oplopende kosten. Maar naar verluid vindt de partij de JSF nu de beste straaljager voor de beste prijs. De politie heeft drie mensen aangehouden die verdacht worden van fraude met persoonsgebonden budgetten de pgb's. Een man en een vrouw uit Eindhoven en een vrouw uit Rotterdam zouden voor ongeveer 2 miljoen euro hebben gefraudeerd. De drie zaten in een stichting die zich richt op het opvangen en ondersteunen van kwetsbare jongeren.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 Het parlement van Kenia heeft gestemd voor terugtrekking uit het internationaal strafhof. De regering zal het besluit uitvoeren waarmee Kenia het eerste land wordt dat het hof verlaat. De reden is de vervolging door het strafhof van de Keniaanse president Kenyatta en vice-president Ze Zij zouden achter het geweld zitten dat uitbrak na de verkiezingen in 2007. En dat is het nieuws op dit moment. Het weer. Willemijn weer. Het werd vandaag voor het eerst sinds 1991 weer een landelijk tropische dag in september. In de beeld steeg de temperatuur naar uiteindelijk 30,3 graden... en warmer nog werd het in het Limburgse El met 32,7. Vannacht daalt de temperatuur onder een heldere hemel naar zo'n 14 tot 17 graden... en het kan ook wat nevelig worden. De wind is zwak en komt uit het zuidoosten. En morgen start de dag zonnig en het wordt opnieuw warm, 25 tot 30 graden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe... en in de middag gaan er buien vallen, soms ook met onweer... In eerste instantie vooral in het westen, maar later ook in andere delen van Nederland. De wind draait in de loop van de dag van de zuidoost naar de zuidwest... en blijft zwak tot matig van kracht. En in het weekend ziet, ziet het weer er heel anders uit. Zaterdag wordt het 20 tot 23 graden en is er kans op een enkele bui. En voor zondag is de verwachting nu nog onzeker... maar de kans op buien lijkt dan aanzienlijk groter, bij maximaal rond 20 graden. Na het weekend neemt de neerslagkans weer af en schijnt de zon geregeld... We blijven wel in de koelere lucht zitten en de temperatuur komt niet meer boven de 20 graden uit. ANEB ah verkeersinformatie zijn Er zijn nog een aantal flinke problemen op de weg. Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd in deze avondspits. En dat krijg je niet 1, 2, 3 weg. Er staat nog ruim 100 kilometer file. Wat vooral opvalt zijn de problemen in Zeeland op de A58 vanuit Vlissingen. Tussen de Vlakentunnel en Knoop het Marquisaat. 19 kilometer file. Dat had te maken met een vrachtwagenbrand die geladen was met hooi. Er is één rijstrook vrij, maar er is wel veel vertraging, Ook op de A4 vanuit Antwerpen. Dus het verkeer vanuit Vlissingen kan beter omrijden vanaf de poel via de Zeelandbrug. Dan de A6, Lelystad richting Emmeloord... voor de Ketelbrug, 11 kilometer na een reeks ongelukken. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Nog altijd 9 kilometer tussen Boerakker en Hoogkerk na een ernstig ongeluk. Maar de rijbaan is zojuist vrijgegeven. Drukte op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor Arnhem Noord 7 kilometer. Daarnaast bleef van een kapotte vrachtwagen. Daar is de rijbaan vrij. De A20 vanuit Hoek van Holland tussen Westerlee en Maasluis 7 kilometer door een ongeluk. De linker is dicht. En de A58 vanuit Eindhoven. Daar staat voor Oorschot 4 kilometer door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. Het is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Jeugd leeft veel te zorgeloos. Het is drukkend warm, verbaal vuurwerk onderweg op Radio 1. Welkom bij WNL. Goedenavond, de jeugd leeft er goed op los. Dat helpt tegen de crisis, maar vergeet niet dat al die schulden juist de oorzaak waren van onze depressie. De jeugd zit massaal in de schulden. Gemiddeld staan ze 10,50 euro rood op de bank. Een paar honderdduizend jongeren tussen de 18 en 25 jaar zijn al notoire wanbetalers en worden achterna gezeten door incassobureaus. Eén op de tien zit in een langdurig schuldsaneringstraject om je te schamen. Wel de lusten, het nieuwste mobieltje, de koele zonnebril en een dure vakantie... maar geen baantje zoeken om je schulden af te lossen. Ze liggen er allemaal niet wakker van. Onze jeugd leeft te zorgeloos. Bel WNL 0800 1121. Welkom bij Avondspits. U roept en ik toeter. Dat is Avondspits. Ik wacht op je ongezouten mening. Bel WNL 0800 1121. Het is 32 graden in de WNL-studio's in Capelle. Best warm... Maar het wordt nog warmer, hoop ik. Maurice Sluis is er zometeen bij. Hij is director van Lindorf Nederland. Doet ook met Incasso's. Gaat mij vertellen wat hij ervan vindt. En Frits Spangenberg, oprichter van Bureau Motivation, Schreef een mooi boek over de grenzeloze generatie. En de eeuwige jeugd van hun opvoeders. Die gaat ook zijn reactie geven op mijn stelling. Dat onze jeugd veel en veel te zorgeloos leeft. Ze leven er maar op los. Dat kan zo niet doorgaan. Uh, laat me ook uw tweet horen. Op hekje eens, hekje oneens. Ik zal ze voorlezen, zoals Martin de Koning, die zegt eens... maar laat die jongeren toch lekker geld uitgeven, dat is goed voor de economie. En Factonymous zegt eens, niet alleen de jeugd, ook jij, Joost... samen met 98% van de Nederlandse bevolking. We have been neo-connected, we zijn geneoliberaliseerd, zegt hij. Ik ga trouwens altijd naar mijn eerste beller... die luistert naar de naam Jeffrey Roberts en hij komt uit Amsterdam. Goedenavond, Jeffrey. Goedenavond. Reageer. Ja, ehm... Uh... Ik ben met die stel ons. Eens? Zeker, ja. Ik ben ermee eens. Ze leven erop los. Ik werk met ze. En ik merk het ook. Ze uh, denken heel, uh, heel makkelijk uh, over alles. Alhoewel, je, je, we kunnen wel zo praten. Ja. Met die stelling dus eens. Maar dan kijk ik uh, verder van, nou hoe komt dat dan? Dan ligt het toch aan ja. ons ouders. Nou ja, punt. Hoe wij, dat, ja. hoe wij, hoe wij ze zeg maar hebben opgevoed. Ja. Waardoor ze dit zeg maar zo... Deze generatie ervoor, die die kinderen zo hebben opgevoed, zodat die kinderen nu ook zo uh, ja, buitensporig gedrag tonen. Ik denk dat Fritz Spangenberg door de telefoon aan het applaudisseren is als hij dit hoort. Maar ik denk dat je gelijk hebt, Jeffrey. Het, het, het is meer een gebrek aan opvoeding, denk ik, dan dat we het verkeerd hebben gedaan. Er wordt gewoon niet ingegrepen. Er is geen respect meer. naar... Uh, weet je, wanneer, wanneer kinderen. Als ik, uh, als ik een les geef en ze komen in die, in die klas, dan is het gewoon hooi. Uh, en dan zeg ik, ja, bij de boer kan je dat gaan halen. Maar er is, uh, vo voorheen was het van, dag meneer of dag meester. Of, da. Tegenwoordig is dat er uh, niet meer. En daar begint het al mee. En als je dat uh, strak houdt, dan zie je ook dat die respect en die discipline er is. En dan heb je dan dat ze dus, zeg, uh, uh, uh, zeg maar, gaan nadenken... en gaan waarderen over waar ze mee bezig zijn... en ook gaan waarderen wat ze krijgen. Ja. Als, als een iPhone uh, stuk is, oh, ik uh, krijg het nu, ik en nu, ik ga op uh, markt Precies. En ik, uh, en dat komt misschien ook omdat de consequenties er niet zijn, Jeffrey. Want wie, wie, wie, wie zegt ze van jongens, schulden opbouwen is niet gezond. Daar ga je grote problemen mee krijgen. In plaats van dat ze denken, nou ja, er komt wel weer een traject. Wat het boel saneert. En dan uh, wat, wat zal het mij eigenlijk jeuken? Wij? De overheid ook? Want ja. dat gebeurt er. Je kan overal naartoe gaan als, als kind. Kan je overal naartoe gaan om te zeggen, oké, okay, uh, ik, ik uh, ga in dit of ik ga in dat. Maar als je terugkijkt in, in de periode in de jaren 80, kon je dat niet? Nee. Weet je, dan moet je het zelf oplossen, moet je naar nou Albert Heijn gaan of met Dirk van den Broek gaan werken. En uh, een baan zoeken en uh, het zelf oplossen. Ja. Om te voelen hoe het hoe het is. Maar, dat, maar kijk, maar als je kijkt, ze hebben, er is zoveel keus voor, voor ze, en ik. ik geef, ze, ze geef ze geen ongelijk. Ik bedoel, op een gegeven moment. Z kijk naar die telefoon. Ja. Ja. Je gaat er de winkel en je, je moet... Je zien nee, niet welke je moet doen. Precies. Nou, Jeffrey, ik denk dat wij het heel erg met elkaar eens zijn. Uh, Dank je wel voor jouw eerste reactie. uit Amsterdam hoorde u Jeffrey Roberts. Hij is dus jongerenwerker en heeft er ook veel mee te maken. Jeugd leeft veel te zorgeloos. Kun je nog bellen, 0800 1121, er is weer een lijntje vrij, dus doe maar mee. Richard zegt, een samenleving die de jeugd de gelegenheid geeft... om zich financieel de problemen te storten, heeft geen recht van spreken meer. Hij is ermee oneens. En Kees de Kok ook, die zegt een gemakkelijke stelling... want onze jeugd is het product van onze opvoeding. Ik ga naar de volgende, Tjenkje van Deutekom. Geef mij eens een reactie, Tjenkje, ja. uit ja. Arnhem. Ik ben, ook, ja, ik ben het ook eens met de stelling dat de jeugd veel te veel uh, geld kan gaan uitgeven... Ja. En dat betekent um, dat ze eigenlijk niet doorhebben... wat ze doen, wat de gevolgen ervan zijn. Ja. En dus maar... Oorzaak, gevolg. Oorzaak, gevolg. Nou, daar hebben het net ook even over gehad. Je kunt ook zeggen, het is hartstikke ja? goed voor de economie... dat ze die schulden opbouwen, bij wijze van spreken. Want ze geven gewoon veel geld uit. Ik ben het er niet mee eens maar hoor, bent, maar het wordt gezegd. Nee, je, ja. je bent primair verantwoordelijk voor je eigen daden. En dat hebben ze helemaal niet door. Dus hmm. het is uh, heel belangrijk dat ze doorkrijgen van als ik dit nu ga lenen, dan kost dat mij uiteindelijk uh, bijvoorbeeld 20% rente als we echt grote bedragen lenen. Maar ook, uh, dan ga je in de rood staan. Dat betekent ja. dat je veel meer moet gaan verdienen ja. om dat weer uit te geven. We hebben in het verleden allemaal geleerd, ja. eerst uh, geld verdienen en dan pas uitgeven. En dat is omgedraaid. Dat is absoluut omgedraaid, en, ja. ja. Ja, dat, dat, is... dat mag gewoon... Gewoon helder zijn, ook voor de jeugd, dat ze dat gaan zien. Echt gaan inzien. En dat gaan terugdraaien. Moet er een campagne komen, denkt u? Om de jeugd bij zinnen te nou, krijgen? Ik, ja, ik, ik zat net in de, in de auto, dus ik hoorde niet alle getallen die u nou, me ik, Ja, ze zijn groot. Maar ik, ja, nou, dat is dus ernstig. En dat wordt dus alleen maar groter. Het is interessant om te weten, hoe, hoe was dat vijf jaar geleden? Mm. Hoe was dat tien jaar geleden? Ja. En dan kun je die lijn doortrekken. Precies. We gaan zo praten, mevrouw de Er komt Dank u zeer voor, voor, uw, in, voor uw mening. Met Frits Spangerberg, die zal cijfers hebben. En zeker ook Marie Sluis. Het komt allemaal goed. Uh, Arie Venhuis zegt oneens... als heel Nederland het voorbeeld van de jongeren zou volgen... zouden we binnen no time uit de crisis zijn. En Hans de Boer zegt, gelukkig... Zijn ze zorgeloos? Nou, ik ben het daar niet mee eens. De jeugd leeft veel en veel te zorgeloos. Uh, veel oneens moet ik zeggen op Twitter, maar veel eens op de lijnen. Dus als u het niet met me eens bent, mag u zeker ook bellen. Zegt u van de jeugd moet gewoon doen wat ze willen. 0800 11 21. Ja, volgens incassubureaus zitten dus een paar honderdduizend jongeren... tussen de 18 en 25 inmiddels uh, met betalingsachterstanden. Dat is nog wel... Ik denk niet dat het eerder is voorgekomen. Laat ik het, uh, laat ik het zo zeggen. John Oostrom uit Vught reageer even. Ja, hallo. Ja, ik ben het eens met uw stelling. Ja? Ja, ik vind uh, als je nou tegenwoordig nu kijkt naar de jeugd, hoe ze zijn. Nou uh, ja, vaak uh, vind ik dat zelf dat ik toch aan uh, opvoeding van de ouders ligt. Want ik kan ze wel normen en waarden meegeven, natuurlijk. Dat hadden wij vroeger in onze tijd ook. Ja, ook als je 25 bent. Ja, vind ik wel. Ik bedoel, kijk, als je een kind hebt, dan voel je hem nog in goed fatsoen. En ik denk iemand een persoon van 25 toch wel wat hij doen dan later kan lijkt mij. Dat lijkt me ook, maar moet je daar de ouders nog wakker voor maken? Nou ja, ja, vind ik wel. Ik bedoel, kijk, je blijft een kind van je ouder. Ja, ik denk dat ik ook mijn kind tot... Precies, nee, dat is... Graag maar hoor. Ja, kijk, toen ik 25 was, was nou, sp... ik nu nog, ik ben nou trouwens 48, maar ik spreek nu nog uh, oudere mensen die denk, hey, die zijn ouder dan ik, die spreken nog steeds met u aan. Ja, ja ik ook. En tegenwoordig. Nee, dat is ja, uh, de en de ja, ja. Ja. ja, en als ja. je ja. naar aan kijken, dan hoef ik de klojo hey, dit en dat, dat hebben we gewoon geen fatsoenlijk Maar dat dat dat is, ja. ja, ik vind het toch beide, ook aan de ouders, maar misschien ook aan de politiek. Ja. Dat is ook een partij, de politiek. Dank je, John Oosterom, voor je, voor je reactie. Inderdaad, waar is het gezag eigenlijk, hè? de autoriteit? Dat vraag je je ook af als je, als je zo de discussie volgt. Um, even kijken, Marco de Haan. Is het er niet mee eens? Goedenavond, Marco. Ja, Joost, goedenavond, Marco de Haan, Schellingwoude. Uh, de jeugd die lijkt zorgeloos te leven, maar dat is allesbehalve het geval. Het is meer een vorm van afleiding. Uh, heel veel jeugd, die, uh, net als volwassenen trouwens, hoor, die... Leiden een vrij stressvol bestaan met weinig toekomstperspectief. Mm. En uh, ja, dat is eigenlijk. Dat, dat, uh, het lijkt heel erg uh, zorgeloos en ja. uh, niet bekommeren om uh, wat iets kost of wat dan ook. Uh, iets verder vooruit denken hè, dan noodzakelijk. Dat, uh, dat is een afleiding, het is een vorm van drugs eigenlijk, uh, waar, waar je er dus heel veel soorten thematen van hebt. Het kan sport zijn, het kan eens ja. zijn. Nee, maar weet je, de... hmm. kijk, als ik, toen ik 18 was studeerde ik, als ik 2000 euro of guldens dan toen rood stond, dan was ik wel echt een beetje bezorgd, dus die stress snap ik wel. Maar het wordt tegenwoordig zo gewoon gevonden door de jeugd, van, joh, daar sta je 1000 euro rood, hè? 2000 oude guldens, um, dat vind ik niet erg en da daar maak ik me een beetje zorgen over. Ja, we zijn een hele grote groep uh, jeugdigen die in een uh, achterstandssituatie uh, leven en uh, elke kans benutten om uh, zich iets toe te eigenen waar ze zich mee kunnen profileren. Als ja. een kind is op zoek naar uh, identificatie en uh, ja, ja. Dat, is, dat hoort dan helemaal bij de leeftijd en dat de kans geboden wordt dat ja. ze daar uh, allemaal toe in, in staat kunnen zijn. Ja. Dat is fout okay. oh, Marco. Ik, ja, okay. ik, ik dank je wel. Want ik dank je zeer omdat ik naar Maurice Sluis wil... directeur director marketing communicatie van Lindorf Nederland. En dat is een credit management bureau waaronder ook in kassus worden gedaan. Maar ze doen veel meer dan dat. Goedenavond, Maurice. Uh, goeiedag, avond, uh, Joost. Hallo, goedenavond. Nou, jullie hebben nogal schokkende cijfers een tijdje geleden uitgebracht... waaronder die, die van die schuldsaneringstrajecten waar al die jongeren in zitten. Uh, even punt één. Is dit nog nooit voorgekomen dat er zoveel jongeren in de, in de schuldsanering zitten... en met, be met betalingsachterstanden te maken hebben? Nou, wat wij uh, gezien hebben, in ieder geval door uh, ja, onze cijfers te analyseren... was dat er uh, een significante stijging was van het aantal jongeren met schulden. En uh, daarvoor hebben wij gedacht, nou, daar moeten wij een campagne voor uh, uh, uh, ja, bedenken... om die uh, jeugd zeg maar ja. uh, bewust maar te maken van de financiële verantwoordelijkheid. En dat hebben wij uh, willen doen door... Uh, ze tips en tips te geven om uit de schulden te komen, te benadrukken wat de gevolgen zijn van het hebben van schulden. Uh, het is al eerder genoemd uh, hoge kosten, wat ja. je daarin hebt voor uh, rente die je moet betalen, uh, ja. inkasselkostenlasten, uh, zeg maar uh, meerdere keren uh, op niet gereageerd dus op uh, uh, facturen, aanmaningen, et cetera. Registratie die negatief kan zijn bij BKR, in ieder geval uh, uh, uh, als je telefoon dienst hebt. Die bureau dus, dus dat is de ja. reden waarom wij gedacht hebben: wij willen hiermee aan de slag. Gaan. Nee, dat is een goede uh, vraag. Van. Maar Maurice, als, als, als... Ja. als je mag vragen: heeft die campagne zin gehad tot nu toe? Is het aangeslagen? Uh, ik denk het wel. In ieder geval, uh, nou, je bent niet de eerste die zeg maar, uh, met mij contact heeft opgenomen ja. om uh, hierover te uh, uh, praten. Uh, dus we hebben op dit moment ook contacten met uh, het ministerie van Sociale Zaken. Uh, het ministerie van Financiën heeft uh, recent uh, meegesproken. Ja, uh, uh, okay. nou, de radio, et cetera. Nou, ik denk dat er voldoende aandacht is uh, geweest op ons persbericht. Okay. En daarmee is denk ik vooral gedeeld uh, de campagne al geslaagd. En Maurice, de belangrijkste tip voor jeugd die nu luistert, tussen de 18 en de 25, ze zijn er. Wat, wat moeten ze vooral doen en wat moeten ze vooral niet doen? Ik denk dat het heel belangrijk is om bewust om te gaan met je financiële situatie. Check geregeld, die solo van je rekening. Passen je uitgaven bij je inkomsten die je hebt. Als je de mogelijkheid hebt om extra inkomsten te hebben... en als je schulden hebt, los die schulden af. En als je schulden hebt, stop je kop niet in de zand... maar ga ermee aan de slag. Dat is een Met schuldeisers... In ieder geval om dat proberen uit te komen. Want later, als je het maar op laat lopen, dan wordt op een gegeven moment de schuld... Wat steeds erger. Jezelf is, in ja. geval, en dan kom je er misschien niet meer uit. Hey, en, en ook dat, is, ja. men is niet, uh, uh, heel vaak is er een schaamtegevoel van, ik heb schulden. ...maar er zijn heel veel mensen met schulden. En uh, er zijn heel veel mogelijkheden om daar met mensen Om daar toch raad, uit te komen. Te zeg maar komen. Eens, even een vraag. De ouders worden genoemd door veel mensen. Moeten die meer, meer, meer zicht gaan krijgen op de schulden van hun kinderen? Um, nou, ik denk in ieder geval dat, uh, dat we niet met z'n allen uh, op de stoel moeten gaan zitten van, uh, van de jeugd. En de ouders zitten er heel tegen, dicht tegenaan. Hè? Ik denk dat die ja. inderdaad ook een verantwoordelijkheid uh, hebben. In ieder geval, maar dat we niet uh, de verantwoordelijkheid uh, over moeten nemen de beslissingsbevoegdheid. In ieder geval dat je eigenlijk de jeugd tips en tools moet geven om met die uh, ja, financiële verleidingen om te gaan. Ja, en, en de schuldeisers zelf, de mobielverkopers, de webwinkeltjes, moeten die ook eens wat meer nadenken of ze jeugd, Zoveel blijven verstrekken. Want die hebben ook alleen maar dollartekens in, in, uh, in hun ogen? Ik denk dat het een maatschappelijk probleem is, in ieder geval. En dat uh, iedereen daarbij uh, bewust moet zijn. En ik denk ook dat uh, de uh, telecomproviders. Uh, uh, de online shops uh, daar ook zich uh, de gedegen van bewust uh, zijn. Ik hoop het. Uh, om, nou ja, ik denk dat dat echt het uh, geval is. Maar dit okay. zijn wel de twee, de, voor twee voorbeelden die ik uh, gegeven heb. zijn wel uh, de grootste redenen van school ja. op dit moment uh, bij de jeugd. Oké, okay. Maurice Sluis, directeur van Lindorf Nederland. Dankjewel voor je reactie hier bij Avondspits WNL. U kunt nog meedoen, luisteraars. De jeugd leeft veel te zorgeloos. Reageer maar. 081121 of een hekje eens. Een hekje oneens op de Twitter. Matthew West zegt oneens. De overheid geeft het het verkeerde voorbeeld door miljarden uit te geven... die ze niet hebben en dan stelen bij het volk. Verkoopcoach is er ook bij een zorgeloosheid is mooi. Bewustzijn is beter. De consequenties worden op jonge leeftijd nog niet goed ingezien. En Tim Kersjes zegt mij oneens... weet je wie pas schuldenkampioen zijn? De ouders van die jeugd. Met al hun aflossingsvrije hypotheken. Lekker voorbeeld voor ze. Ik ga weer naar een beller toe. Erik Sietlotski uit Almere. Dag Erik. Hoi, toch Joost. Hoi. Vertel. Uh, ik, ben niet eens met, ik ben er niet eens met je stelling... Uh, toen ik dertig jaar geleden zeg maar dezelfde leeftijd was als de jongeren waar ik nu over heb, mm. deden wij exact dezelfde dingen. Ja, maar... we, gingen uit, we gingen uit, we gingen stappen uh, op zeg maar geleend geld. Mm. We, we werkten wel, er waren geen toko's die jouw krediet verschaften, zoals dat nu wel het geval is. Dus het probleem is misschien wel wat erger geworden, maar, de, maar, de, maar de, de, de, de, de jongeren zelf die zijn volgens mij niet veranderd. Maar Erik, hoe oud ben jij nu? Ik ben nu uh, 50, ik ben net 50 geworden. Ja, precies. Maar, maar Erik, het punt is niet dat we vroeger die, die saneringstrajecten hadden. Dus op de een of andere manier liepen mensen toen niet in, in schuldsaneringsprojecten uh, en, en, en systemen. Dus... Nee, dat ben ik met jij eens. Maar omdat je het toen niet had, kun je dat niet vergelijken met nu. Ja. Er is geen vergelijking. Ik, ik ga het zo eens vragen aan Frits Spangenberg. Maar ik denk zelf toen ik jong was, dat is dan bij mij ook 20 jaar geleden. Maar dat het helemaal niet speelde dat er zoveel, zoveel jongeren in die, in die schulden zaten. Dat, dat was volgens mij een uitzondering. Nou, in ieder, geval, in ieder geval in mijn omgeving, en ze zijn allemaal goed terechtgekomen trouwens, was dat wel schering en inslag. Oké, okay. Erik, dankjewel uit Almere. Hans Meekamp zegt eens op Twitter, het gaat al zo gemakkelijk, de regering moet regels stellen. Ouders van kinderen met een grote schuld hebben gefaald, er zijn wel uitzonderingen. De jeugd leeft veel te zorgeloos. Aart Sandbergen. Hallo. Hoi. Ja, Joost, laat alsjeblieft de jeugd een beetje zorgeloos leven, zeg. Ja? Er komt nog voldo voldoende tijd dat er heel veel zorgen zijn. Dus laat ze daarvan genieten. Ik ben nu 53 en ik kijk heerlijk terug op een zorgeloze jeugd. Daar mm -hmm. hoort ook bij dat ze leren met schulden om te gaan. Dus ik doe een oproep aan de jeugd: ga ook een beetje schulden aan. En probeer je ouders en de banken van te overtuigen dat je dat mm -hmm. waard bent, die schulden. Zeker als het de studieschuld betreft, dan is dat de beste schuld die je ooit kan doen. Nog beter dan voor je huis. <lacht> en bovendien, de jeugd heeft nog heel veel toekomst waarin zij in staat zijn om die schulden af te lossen. Dus ik geloof niet dat je jou hier zo'n groot probleem van moet uh, maken. Nee, dat moet ik niet zeggen. Ik vind het mooi gezegd, maar my, my, mijn spreekwoord is toch altijd... jong geleerd, oud gedaan. Als je vroeger... Ja. Hè? Een beetje op je centjes let, dan wil je dat nog wel eens later ook, en, euh, ook doen. En op je centjes letten kan ook betekenen dat je voor goede dingen... gewoon een verantwoorde lening aangaat. Er zijn zoveel mensen die sparen. Dat moet toch ook weer door iemand geleend worden. En laat die hm? jongen er ook een beetje van lenen. Dat is niet zo tegen. Hij is genoteerd. Dankjewel, Zandberg, Als je wel, Aart Voor tegenreactie, dankjewel. Gaan we ga meteen naar Frits Spangerberg, oprichter van Motifaction. Dat is een mooi bureau dat veel onderzoek doet. Goedenavond, Frits. Goedenavond, Joost. Mag ik jou vragen om een directe reactie te geven... op mijn vorige beller Aart? Heb je het gehoord? Heel, ja, zeker. Ja, ja. Uh, Laat de jeugd onbe uh, he, onbezorgd ja. leven. Dat is natuurlijk ons grote ideaal. En dat hebben we um, en te ver um, in praktijk gebracht. Mm. Laat ik een paar dingen erop zeggen. Natuurlijk generaliseren we nu over alle jongeren. Ja. Um, en dat is ook niet waar. Er zijn ook jongeren die heel uh, zorgvuldig... en spaarzaam en heel bewust uh, leven. Maar um, je gaf het al aan... We hebben bij Motifaction, dat geprobeerd te objectiveren. Dus we, meteen we hebben het over de jongeren van 14 tot 24 jaar. En een van die um, uh, thema's, ze zijn minder kritisch ingesteld, wordt dan geroepen. Maar dat hebben we dan heel operationeel, hè, dus heel dat is heel praktisch. We hebben een, een vraag gesteld, let je op ingrediënten in voedingsmiddelen? Dan zien we dat het gaat van 38 naar 28 procent. Oei. Bijwerking in medicijnen, 77 naar 60 Um, ik wil weten waar mijn bank mijn geld belegt. Van 47 naar 37. Nou, zo kan ik doorgaan, dan wordt het heel saai. Ze ja? dus um, zijn gewoon, gewoon maar, ongeïnteresseerd. Minder of? geïnteresseerd. Hè? Ja. Dus um, systematisch minder. En uh, het thema, vanavond gaat ik al heel erg over die schulden. Um, en dat zien we door allerlei onderzoeken uh, oplopen. En dan moeten we eigenlijk bedenken dat voor iedere oplossing die je achter de hand houdt het probleem potentieel groter wordt. We hadden pas een onderzoek van jongeren met een mbo-diploma... die heel ondernemend waren en die van plan waren... en een eigen bedrijf uh, gingen starten. Ik zei, nou, dat is vind ik heel dapper, en, want uh, hè, die, die, uh, heb je een eigen huis? En toen kwam de reactie, als het niet goed gaat... dan heb ik toch de schuldsanering. Dus dat is een beetje het paard-achter-de-wagenspan. Het concentrering ja. is natuurlijk... In, wanneer je helemaal vastloopt. Ja. Maar um, we hebben natuurlijk... in onze fantastisch georganiseerde samenleving... Nederland, uh, de jongeren zijn natuurlijk... het gelukkigste zo je, van de hele wereld. Voor alle ja. oplossingen, of alle problemen eigenlijk ja. al, oplossingen achter de hand. Daarom, maar ze stralen het, het niet moet... uit, niet altijd laat ik het zo zeggen, de jeugd uh, in, hun, in hun gedrag kan, kan, kan je zeggen maar had ik ook het, hetzelfde idee is het ook de red race Frits dat, dat, ze, dat ze moeten hebben veel meer dan vroeger wat de ander heeft en dat men dus niet achter kan blijven met het mobieltje en met weet ik veel wat, kleding, schoenen Zeker, dat is, dat is een competitie en als wij hem vragen, ik vind het belangrijk um, in de maatschappij hoger op te komen is het de afgelopen vijftien jaar ook weer van 75% teruggelopen naar 61. Ja. Dus het is nog wel een meerderheid, maar toch heel mm. veel minder. Dus ja. We zien op, op al die... Uh, want ik, ik kan nog 120 van dat soort uh, ja, ja. stellingen... die ja, ja. 15 jaar op dezelfde manier... iedere keer aan, uh, aan, aan dezelfde leeftijdsgroep uh, uh, vragen. Ja. En dan, uh, dus op zich is het natuurlijk heerlijk... en het heeft ook te maken met hoe de hersenen uh, gevormd zijn. Mm. Jongeren kunnen heel goed en heel snel leren maar kunnen niet goed risico's, gevaren inschatten. Um, en dat hebben we eindelijk echt goed begrepen. En dat zie je nu met alcohol. We hebben hè, nog niet zo lang geleden onder de 16 geen druppel. Nee. Dat wordt nu verhoogd naar 18 en dat zal waarschijnlijk nog ja, precies, hoger Ja, precies. Dat gaat hoger. Ja, ja. Omdat... En, en dan zeg je, ja, maar dat is toch leuk... Laat die jongeren toch een beetje genieten. En piljes... Dus slaan door, kwaad. toch? Ja. Omdat ze geen maat kunnen houden. Nu generaliseer ik ook, maar de, de meerhouders van de jongeren, ja. Ja. En dat ligt aan, aan hun hersenen. Dat kan je dus de jongeren niet kwalijk nemen. En dat is dan eigenlijk het, het, het belangrijkste thema. Je kan de jongeren niet kwalijk nemen, maar de ouders, de ouderen, de ouders wel. Die, okay. die moeten die richtlijnen, die grenzen aangeven. En een hele belangrijke daarin is een taboe, een absoluut taboe op het corrigeren van jongeren die niet zeg maar, je eigen kind zijn. Oké, okay, nou, nou moeten we het later een keer verder over hebben... Frits Spangenberg, want ik wil nog even naar de twee... naar wat tweets en een, en een bellen of wat. Dankjewel Frits Spangenberg, we praten ongetwijfeld... later een keer verder over dit mooie thema... oprichten van Motivaction hoort u. Greenway twittert mij een leuke. Die zegt eens, de jeugd is door ons verwend. Tot 400 euro extra lenen bij de overheid. Waanzin, En kon, een keer komt de klap. Eh, zegt hij op mijn stelling, de jeugd leeft veel te zorgeloos. Ik ga naar Frans van de Heuvel uit Klundert. Ja. Frans, kom ja. er maar in. Oké. Okay. Hallo Jos? <laughs> ja hallo, kom er maar in Frans. Ja, hallo Jos, oh. goedenavond. Ja goedenavond, zeg het. Ja, ik ben het uh, uh, oneens met je stelling. Um, omdat ik vind dat je een veel te negatief beeld schept van, uh, van de jeugd. De afgelopen weken uh, zijn ook al de hogescholen, dus de, de universiteiten, de, de scholen weer begonnen. En uh, daar zie je de jeugd tritser uh, uh, aan de slag gaan om uh, te werken voor hun toekomst. Mm. En uh, uh, die zijn daar uh, uh, heel goed, denk ik, mee bezig... om ervoor te zorgen dat uh, zij dadelijk uh, onze oudere dag uh, kunnen betalen. Ja. Um, maar ze worden ook wel door de overheid gedwongen om uh, schulden te maken. Hè? Uh, je hebt het een paar keer uh, genoemd dat je, toen jij 18 was, dat je anders leefde. Ja. Maar tegenwoordig uh, moet de jeugd wel uh, een studieschuld aangaan. Uh, want bij jou, in jouw tijd was het een uh, um, uh, gif. En nu ja. is het een uh, schuld. Maar, maar Frans, jij gelooft maar niet dus... in, in wat Frans Pangerberg zegt... Het, het, het te weinig ontwikkelde kritisch vermogen. Al dan niet vanwege hun, hun hersencapaciteiten... Waar, waar we het over hadden. Maar dat dat dus blijkbaar niet aankomt. Nee, ik denk niet dat dat anders is dan vroeger. En uh, gelukkig heeft... Uh... Ziet de jeugd uh, ook veel, vaak veel meer kansen dan, uh, dan problemen. Ja. Dus ik hoop niet dat dat nu anders is dan uh, 30, of 50 jaar geleden. Oké, okay, Frans. Ik blij zijn met ja. het enthousiasme van de jeugd. Dankjewel, Frans van Heuvel. Enthousiasme van de jeugd zeg, Ja, Ik vind toch investeren in, in zeg maar onderwijs toch iets anders dan het reisje naar Thailand. of het mobieltje wat er weer super deluxe moet zijn. Dat, daar zit toch mijn, mijn punt, luisteraars, wat betreft de jeugd en de zorgeloosheid. We zijn er doorheen met Kingwaf. Die is ermee eens, zegt hij nog op Twitter. Andere tweets kunt u lezen op twitter.com en dan kijk je op hashtag eens of hashtag oneens. Um, we, zijn er, we zijn er door. Avondspits. Ze gaat uh, ten onder voor vanavond. Straks Kunststof met Ticoon, Koos Postmaat te gast. Leuk. Volg ons dus op Twitter. Uh, dat kan via apenstaartjeavondspits WNL en mij vindt u op apenstaartje Eertmans. Um, Onderwijk FM gaat er dus tussenuit. We zijn er morgenavond weer vanaf half zeven tot zeven op Radio 1. En wij wensen u een mooie, warme, maar toch goede avond. En heel graag tot morgen. Tot avondspits. Morgen van zeven tot acht. Manjaren.